Mark Visser met het NOS-journaal. In Californië is acteur en comiek Robin Williams overleden. Volgens de politie lijkt het erop dat de acteur zelfmoord heeft gepleegd. De woordvoerster van Williams zegt dat de acteur al enige tijd leed aan zware depressies. Ze spreekt wel van een plotseling verlies. In het verleden was de acteur in interviews open over zijn drugs en alcoholverslaving. Williams was onder meer bekend van de films Good Morning Vietnam, Dead Poets Society en Jumanji. In 1998 kreeg hij een Oscar voor zijn rol in de film Good Will Hunting. Behalve op de filmset was hij ook succesvol als stand-up comedian. Robin Williams is 63 jaar geworden. De ziektegevallen op het Brabantse vakantiepark Prinsenmeer bij Asten zijn zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het norovirus. De GGD zegt dat het virus bij twee gasten is vastgesteld... en dat de aard van de gezondheidsklachten bij anderen er ook op wijst... Vorige week werden tientallen mensen op het vakantiepark ziek. De meeste waren kinderen. Ze hadden diarree en moesten overgeven. De GGD heeft het zwem- en drinkwater op het terrein onderzocht, maar dat bleek in orde. De Gezondheidsdienst drukt het vakantiepark en bezoekers op het hart om douchen en toiletten goed schoon te houden en regelmatig de handen te wassen. Het aantal ziektegevallen op vakantiepark Prinsenmeer is inmiddels gedaald. In een weiland bij een manege in Venlo heeft een kudde paarden een meisje van 14 vertrapt. Dat meldt de Limburgs omroep L1. Het meisje is met een traumahelikopter naar het radbouwziekenhuis in Nijmegen gebracht. Over haar toestand is nog niets bekend. De kudde liep verderop in het weiland toen het meisje met vriendinnen afscheid wilde nemen van een pony. Een dierenarts zou het dier binnenkort laten inslapen. Door nog onbekende oorzaak sloegen de paarden in het weiland in Venlo op hol en vertrapte het meisje. Het weer: vannacht vallen de meeste buien in de kustprovincies, maar ook landinwaarts is een lokale bui mogelijk. Overdag zijn er perioden met zon en breiden de buien zich uit, met middagskans op onweer en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.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 We're Yeah. Since the beginning You and me got together